In Egypte wordt met spanning gewacht op een verklaring van het leger. Wat daarin komt te staan is nog volstrekt onduidelijk... maar het leger noemt de verklaring belangrijk voor het volk. De demonstranten zijn dan ook erg benieuwd... zegt correspondent Hans-Jaap Melissen van de Wereldoproep. Sommige demonstranten hopen dat er binnen het leger iets ontstaat... waardoor het leger Mubarak aan de kant zal zetten. Maar aan de andere kant spreek ik ook demonstranten... die zijn weer bang dat het leger in zal grijpen op het plein om het uiteindelijk eens schoon te vegen. Hoewel daar geen tekenen van zijn. Het leger hangt er gewoon bij... en kijkt ernaar en laat het allemaal gebeuren. De legertop heeft vanochtend met de minister van Defensie Tantawi... vergaderd over de situatie na de toespraak van president Mubarak is ontstaan. In die toespraak van gisteravond herhaalde Mubarak... dat hij aanblijft tot aan de verkiezingen van september. Een deel van zijn bevoegdheden draagt hij over aan vicepresident Suleiman. De Egyptische minister van Financiën heeft tegen de BBC gezegd dat een militaire koep slecht is voor de bevolking en de economie. Afgelopen nacht is relatief rustig verlopen... maar het Tagrierplein in Cairo stroomt inmiddels vol. De demonstranten hebben vandaag uitgeroepen tot vaarwel vrijdag. Bij het presidentieel paleis skanderen tientallen betogers anti-Mubarak leuzen. Het leger grijpt niet in. Verwacht wordt dat na het vrijdagmiddaggebed... dat om 11 uur Nederlandse tijd begint... miljoenen Egyptenaren de straat opgaan... om opnieuw het aftreden te eisen van Mubarak. De traumahelikopters van de ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen kunnen weer s'nachts worden ingezet. Dat heeft staatssecretaris Atsma besloten. De helikopters bleven sinds november vorig jaar s'nachts aan de grond. Ze mochten in de nachtelijke uren de daken van de academische ziekenhuizen niet gebruiken omdat dat te gevaarlijk zou zijn. De ANWB was geïrriteerd over dat besluit, maar dat is nu over, zegt de directeur. De ANWB is erg erg blij dat uh, die traumahelikopters nu s'nachts ook mogen vliegen vanaf de daken in uh, Amsterdam en uh, Groningen. Wat ons betreft hadden drie maanden eerder gekund. Dat was even nodig. kan blijken om nog wat aanvullend onderzoek te doen. Uh, dat is nu binnen. En ik denk dat iedereen overtuigd is uh, nu van het nut en de noodzaak van, uh, van dit vliegen. Op deze manier. De Indonesische politie heeft 13 mensen opgepakt... die betrokken zouden zijn bij het religieuze geweld van de afgelopen week. Vijf verdachten zijn nog voortvluchtig. Woedende moslims bestormde zondag op Java... een groep aanhangers van de afwijkende gematigde moslimsecte Ahmadiyya. Drie mensen werden vermoord... Afgelopen dinsdag staken militante moslims ook twee kerkgebouwen in brand... en wielen ze een christelijke school aan. Van die groep aanvallers zijn ook mensen opgepakt. Mobieltjesfabrikant Nokia gaat samenwerken met Microsoft. Windows Phone wordt het nieuwe besturingssysteem... voor alle smartphones van de Finse fabrikant... die zo marktaandeel hoopt terug te winnen. Nokia was lange tijd marktleider in mobiele telefoons... maar miste de boot bij de introductie van de smartphones... de telefoons waarmee ook kan worden geïnternet. Het eigen besturingssysteem Symbian geldt als verouderd... en moest het afleggen tegen de iPhones van Apple... en de toestellen met het Android-besturingssysteem van Google. Het weer bewolkt en regenachtig. Het wordt vanmiddag 7 tot 11 graden. Later vanmiddag gaat het vanuit het zuiden regenen... en vanavond trekt dat neerslaggebied naar het noorden. En ook morgen is het regenachtig. AWB verkeersinformatie Er staan files op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Eénbrugge en Afritsoest, twee kilometer na het ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoete 4. Op de A8 richting Amsterdam voor Knoop het Koenplein 3 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 Zuid richting Den Haag voor de Rij 4. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 4 kilometer.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 KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Verhoogde concentraties bacteriën aangetroffen in de buurt van megastallen. Zo blijkt uit net vrijgegeven onderzoek. Als opeens zou blijken dat er toch uh, gevaren zijn voor uh, de volksgezondheid... dan blijkt dus dat we geïnvesteerd hebben in een sector... die als het ware een kruidfabriek op het platteland is. Zometeen de eerste reacties op dat onderzoek... naar de gezondheidseffecten gisteravond laat als gezegd vrijgegeven. We zijn in Cairo, uiteraard voor het laatste nieuws vanaf het Tagrierplein... En de ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is bijna 7 minuten over 10. Het vervolg van Caro. Goedemorgen Nederland. Gisteravond laat, ik zei het al, heeft het ministerie van Volksgezondheid... een onderzoek vrijgegeven over de gezondheidsrisico's... voor omwonenden van intensieve veehouderij. En wat blijkt, er zijn verhoogde concentraties bacteriën aangetroffen... in de omgeving van die megastallen. Laten we even luisteren naar uh, een samenvatting van een reportage... die uh, onderdeel was van het onder druk zetten van de minister... door de Tweede Kamer. En dat gebeurde dus naar onze uitzending. Het varieert van uh, loopneuzen, uh, niesbuien hartklepfalen, longontstekingen, keelontstekingen. En wij hebben er nooit een vinger op kunnen leggen. Met mijn huisartsengroep kwamen we erachter dat we inderdaad tamelijk veel mensen hebben met COPD. Dat is een longaandoening van een kleine longblaasjes. We zitten toch duidelijk boven het landelijk gemiddelde. Het zijn met name de ouderen die daar last van gaan krijgen. De COPD is een aandoening die vooral op ouderleeftijd zich openbaart. Dus het kan zijn dat de huidige generatie jongere mensen daar later last van gaat krijgen. Ik maak me uh, zorgen uh, over met name fijnstof, endotoxines... en andere ziekteverwekkers. Uh, ik, ik heb nog niet gesproken over MRSA. We zien dus hier ook de MRSA duidelijk toenemen. Als opeens zou blijken uit studies, uit voortschrijdend inzicht... dat er toch uh, gevaren zijn voor uh, de volksgezondheid... ja, dan is Leiden goed in last. Want dan blijkt dus dat we geïnvesteerd hebben in een sector... die als het ware een kruidfabriek op platteland is... Ja, dat was een uh, compilatie van een uitzending die wij eerder uitzonden... en die dus leidde tot het onder druk zetten van de minister... die gisteravond het rapport vrijgaf. Daaruit uh, blijkt dat de concentraties bacteriën significant hoger... en soms tot twee keer meer in vergelijking met het controlepunt in Utrecht zijn. Die bacteriën die kunnen infecties of ontstekingsreacties bij mensen veroorzaken. Hans van Gerven, Tweede Kamerleid voor de SP, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Henk van Gerven, neem me niet kwalijk. Uh, hebt ja. u, uh, bent u geschrokken naar het lezen van het rapport? Nou, het is voor het... Uh... Eerst in Nederland dat uh, zo duidelijk zeg maar, het verband wordt aangetoond tussen de intensieve veehouderij en de aanwezigheid van uh, ziekteverwekkers. Uh, de endotoxines, zoals u dat noemde. Meer bedrijven betekent meer endotoxines. Uh, dat moet u even uitleggen. Nou, dat. Uh, kijk, in een bedrijf zijn allerlei stofdeeltjes, zijn allerlei bacteriën. Oh. En uh, gaat het gaat met name dan om de varkenshouderij en de pluimveehouderij. Die zijn het meest uh, berucht. En naarmate je dus dichter bij dat bedrijf woont, of bij die bedrijven, zie je dat de concentratie van die ziekteverwekkers dus ook hoger is. Ja. En dat verband, uh, ja dat klinkt logisch, maar dat is nu in ieder geval ook duidelijk aangetoond in, uh, in het onderzoeksgebied in uh, Oost-Brabant en Noord-Limburg. Ja, de onderzoekers benadrukken overigens wel dat op basis van de eerste resultaten van het onderzoek nog geen uitspraken kunnen worden gedaan over het risico uh, voor de gezondheid uh, van de mensen daar. Bent u dat met die onderzoekers eens? Uh, ja, dat zal nader onderzoek uh, moeten geschieden, want het is gewoon te globaal, te algemeen. En dat erkennen ze ook zelf, dat ze eigenlijk nog vooral ook moeten kijken naar de mensen die direct om de bedrijven heen wonen. Ja. En daarvoor is nader onderzoek nodig. En dat gaat de komende maanden gebeuren. Dat is al toegezegd? Dat is, eh, dat is uitdrukkelijk de bedoeling. Want ze erkennen zelf ook dat het te algemeen is. En eh, er is een onderzoek in Duitsland wat eh, een beetje vergelijkbaar is met het onderzoek wat ze hier gedaan hebben. En dat is eigenlijk een hele omvangrijk Studie en daar zie je dat met name omwonenden wonenden binnen een straal van 500 meter dat die dus een, een slechtere longfunctie hebben, dus slechtere longen en twee keer zo vaak klachten van de luchtwegen. Ja, dus en... daar is het verband wel duidelijk aangetoond, ja. maar hier uh, nog niet in Nederland. Nee. Uh, maar goed, daarvoor is dat nader onderzoek echt uh, nodig. Juist, en uh, gaat u dat van de minister eisen dat ze daar vaart achter zet? Nou, er is afgesproken dat dat binnen enkele maanden er komt. Dat is de planning. Uh, dus daar gaan we de minister aanhouden. En dat zou betekenen dat er nog voor de zomer die uh, resultaten bekend zijn... En wat ook heel erg belangrijk is, dat we nu we dat verband hebben aangetoond... tussen de hoeveelheid eh, ziekteverwerkers eh, in relatie tot de bedrijven. Dat het lijkt mij heel verstandig om een pas op de plaats te maken... met de uitbreiding van die megastallen in Brabant. Er is veel discussie over, er lopen nog veel aanvragen van, van boeren. Maar het lijkt mij gezien de uitkomsten van dit onderzoek eh, verstandig... om toch voorlopig maar eens een pas op de plaats te maken... en dat eerst nog eens verder goed uit te zoeken. Alle plannen voor megastallen in de ijskast. Even in de ijskast er is gesproken in de uitzending die u liet zien dat Brabant een soort China van Europa is. Nou, dat moeten we niet hebben. In China zijn heel veel ziektes doordat, uh, laten we zeggen, dieren en mensen door elkaar heen wonen. Uh, ja. En we moeten niet dezelfde soort situatie in, uh, in Brabant uh, creëren. Dat moeten we echt uh, niet doen. En vandaar ja. dat ik ook pleit voor een pas op de plaats. Ja. Eerst dat onderzoek en dan pas verder uh, kijken waar we, als we al uitbreiden, waar dat dan het beste zou kunnen en op welke manier. Ja, goed. Maar nou, ze hebt u een lange na geen meerderheid in de Tweede Kamer. Hebt u daar een meerderheid voor? Gaat u het voorstellen aan de minister? Wilt u dat de minister dat toezegt? Wat is het plan? Ja, dat, uh, dat gaan we eisen. Uh, er moet ook gekeken worden natuurlijk hoe dat uh, stallen worden ingericht, hoe dat ze worden gebouwd. En wat natuurlijk heel erg belangrijk is, dat in Brabant, en daar gaan natuurlijk de Brabantse staat over... want ja. die kunnen zelf ook een moratorium instellen, dus een ja. stop van... Uh, en ik denk dat dit onderzoek daar genoeg reden voor is om te zeggen, geen uitbreidingen, eerst dat onderzoek afwachten... Ja. en dan verder kijken wat nodig is. Even terug naar het onderzoek zelf. In het gebied gemert bakel waar die meeste, uh, de meeste van die megastallen staan, is niet geïnteresseerd. Gemeten. Is dat niet een beetje merkwaardig? Ja, dat is mij ook opgevallen... Ik zou zeggen, daar waar de meeste bedrijven staan, daar ga je meten. Uh, goed, nou hebben ze een aantal meetpunten. En dan hebben ze. De ene zit dicht bij bedrijven, de andere wat minder dicht. Dat is ook onderzoekstechnisch natuurlijk wel begrijpelijk, want dat wil je vergelijken. Maar ja, ik zou zo, als ik dat zo bekijk, inderdaad, waar echt de meeste bedrijven staan, daar ook onderzoek hebben gedaan. Ten meer ja. ook omdat die huisarts die daar uh, dat signaleert, dat ook heel nadrukkelijk heeft aangegeven. Ja, nou hoorden we net in de compilatie van die reportage de MRSA-bacterie voorbij komen. Daar is er is ook geen onderzoek naar gedaan, terwijl vaststaat dat veel varkensboeren juist die MRSA-bacterie hebben. En als ze het ziekenhuis in moeten, dat ze dan eerst in quarantaine moeten. Hoe kan ja, dat dan? Nou ja, dat is eigenlijk al een vaststaand feit. Uh, kijk, de, ik geloof dat ja, bijna de helft van de varkensboeren is besmet met die MRSA-bacterie. Ja. En, uh, ja, je komt dan een ziekenhuis binnen en als je dan een varkensboer bent, ja, dan ga je linksaf uh, en dan word je in quarantaine gezet. Uh, ja, dat is al een vaststaand feit. En ja, dat, is ook, dat geeft ook aan dat we ontzettend goed moeten opletten of we zo wel uh, door moeten gaan. En, ja. en dat heeft natuurlijk ook wel heel veel te maken met het gebruik van antibiotica ja. in de, in de vee-industrie. En uh, daar moeten we natuurlijk ook palen perk aan stellen. Want ja. uh, in Nederland wordt dat veel meer gebruikt dan in uh, ons omringende landen. Ja, daar worden we resistent voor dit soort bacteriën. Precies. Goed, u wilt dus een uh, uh, toezegging van de minister. Allemaal tijdens een spoeddebat, dat hebt u uh, uh, uh, inmiddels aangevraagd. Met ruime meerderheid van de Kamer of ruime steun van ja. de Kamer. Wanneer is dat spoeddebat? Zeker. Dat, nou, dat zal binnen enkele weken zijn. De agenda is propvol, maar ja. ik verwacht dat uh, eind van, van deze maand. En dan wilt u de toezeggingen die u net hebt gedaan van de minister. Zeker. Henk van Gerver, Kamerlid voor de SP. Ik dank u wel. Graag gedaan. Gesproken over die uh, varkensstallen, die megastallen. Door nu naar het laatste deel van de serie die leidde tot deze commotie in de Tweede Kamer. Gaat het de provincie lukken om de bouw van die megastallen definitief tegen te houden? Dat is de vraag in het laatste deel. Heibel in Huigevoort, gemaakt door Roy Hirkens. <lacht> terreinen. varkenshouder in Oorschot. Hoeveel varkens zijn er op dit bedrijf? Op dit bedrijf zijn er 450 fokzeugen en een, een 3500 vleesvarkens. Maar u heeft nog meerdere bedrijven, hè? Ja, we hebben nog meerdere bedrijven inderdaad, in Zuid-Nederland en ook nog een locatie in, in Spanje. Zou u kunnen zeggen dat u nu een megastal heeft? Ja, ik vind het een beetje een, een moeilijk woord, mega. Ja. Mijn kinderen praten aan tafel ooit over vet, koelen cool, en dan weet ik ook niet precies wat ze bedoelen. Dus de term mega, die zegt me niet echt heel veel.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 Waar dezelfde overheid, dezelfde politiek drie, vier jaar geleden aan gevraagd heeft of opgelegd: van jongens, stoppen met jullie bedrijven dicht bij de natuur. We hebben daar reconstructie, jullie moeten aan de landbouw een willekeurige Die mensen hebben dat geanticipeerd, die zijn gaan verplaatsen. En vervolgens, eh, halverwege de rit of halverwege het spel, gaat men de spelregels veranderen. Dat kan natuurlijk absoluut niet. Met de versoepeling krijgt gedeputeerde Ruud van Heugden. Zijn zin. Hij vond, net als ZLTO, de regels die de staten in december vaststelden te dus streng. Alleen een concrete schriftelijke aanvraag telde. Hij voorspelt nog altijd hoge schadeclaims van boeren.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 Als consumentengedrag niet verandert, gaat schaalvergoeding gewoon door. Ik zeg, varkensvlees is goedkoper als, als, als kattenvoer. Wij hebben geen andere mogelijkheden als heel streng letten op, op kosten, kosten, kosten. Dat is natuurlijk het dilemma, het verschil tussen burger en consument. De burger zegt, natuurlijk moeten die dieren veel ruimte hebben. Natuurlijk moeten die op een vriendelijke manier gehouden worden. Maar zodra de burger consument wordt, hij gaat bij een, een supermarkt naar binnen... Dan verandert hij zijn gedrag en dan zegt hij, nou dan kopt hij gewoon het gangbare goed stuk vlees van, uh, van de gemiddelde vadersboer. Dus er zijn twee verschillende typetjes waar wij moeilijk, moeilijk mee om kunnen gaan. Jan Douwe van der Ploeg, hoogleraar Rurale Sociologie aan de Universiteit van Wageningen, is het met zijn pleidooi voor schaalvergroting niet eens. Er is altijd gedacht, uh, het is om economische redenen... Uh, uh, noodzakelijk dat er, dat er een forse schaalvergroting plaatsvindt. Het zijn juist de grote megabedrijven die door die crisisomstandigheden... in de landbouw ook, uh, met uh, de meest beroerde resultaten zitten. Dus zelfs die laatste kaart is uh, weggevallen. Omdat het crisis is, zijn met name grote bedrijven kwetsbaar, zegt u? Ja, want die hebben hoge kosten. Uh, die hebben een hele rigide bedrijfsstructuur. Die kunnen niet spelen met de kosten. Nou, Als dan uh, door grote prijs, prijsfluctuaties uh, de... De opbrengsprijs naar beneden zakt, die komt onder de kostprijs. Dan zit je met een negatieve cashflow. En dan is het gauw afgelopen natuurlijk, zeker met die enorme bedrijfsomvang. En mocht de politiek de bouw van meer megastallen inderdaad echt blokkeren... dan nog kunnen boeren zich beroepen op een uitzonderingsregel. Die eenmalige vergroting van het bouwblok toestaat ten gunste van dierenwelzijn. Het is heel erg duidelijk dat die uh, stroming, uh, zeg maar de megastallen stroming... op dit moment uh, de meeste pressie uitoefent, het meeste kabaal maakt. De vraag is, uh, wanneer zal de wal het schip keren? Tot 2013 mag men nog één keer uitbreiden om aan dierenwelzijn te voldoen. Leni Meesters is bang voor weer een stal erbij. Het betekent dat de hokken iets groter moeten zijn. Dan voldoet men aan de norm voor het welzijn van de dieren. Ja. En om daaraan te kunnen voldoen, mogen de varkensboeren hier dan een extra stal bijbouwen tot 2013? Ja, ik weet niet of het dan over één stal gaat, over hoeveel dat het gaat. Maar ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat er wel iets bij moet komen. Want met minder varkens zullen ze geen genoegen nemen, want het zal toch hetzelfde aantal moeten blijven. Maar het zal verdeeld moeten worden over een grotere oppervlakte. Dus dan komt er sowieso alweer, ik, ik weet niet hoeveel, minimaal één stal bij. Weer een stal erbij die stinkt? Ja, die ook weer stinkt. Een typisch geval van gelegenheidsplanologie... waar veel boeren van profiteren tot toenemende weerzien van burgers. De varkenshouderijsector die heeft over de afgelopen 30 jaar... natuurlijk een enorme traditie opgebouwd van beleidssabotage. We hebben... Uh de milieuproblematiek gehad. We hebben de herstructurering in de varkenshouderijsector gehad. We hebben het probleem met de varkenspest gehad. We hebben uh, uh, de mestverwerking gehad. Uh, elke keer uh, heeft de varkenssector... Uh, via de verschillende organisaties, via acties... Uh, in het, ja, in het demonteren van die beleidsaanzetten. Voor de omwonenden is er een troost. Als grote groepen mensen denken... die intensieve veehouderij wordt een probleem... voor de volksgezondheid hier in Brabant... Als er ontzettend veel burgerinitiatieven zijn, als artsen verontrust raken... als GGD's protesteren, dan is dat een gegeven waar de landbouw rekening mee moet houden. Aldus, Roy Herkens.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 in Europa en in de wereld. Al dus de minister van de Buitenlandse Zaken, Maxime Verhagen... volgende week dus in Goedemorgen Nederland. En tot die vragen, tot dat moment zijn vragen en opmerkingen... welkom op Goedemorgen Nederland, Cairo.nl. Straks, Egypte zal ontploffen, het leger moet het land nu redden... twitterde oppositieleider El Baradei vanochtend. We zijn in Cairo voor het laatste nieuws. Maar eerst het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis... Opeens word ik weer dagelijks gebeld door de KPN, DigiTennen... de Staatsloterij en de Postcode-loterij en allerlei energieaanbieders. En dat, hoewel ik sta ingeschreven in het Bel me niet-register. Dat zou toch moeten betekenen dat ik niet meer besprongen word... door telefonische praatjesmakers die me van alles willen verkopen. Een tijd lang ging het goed en konden we ongestoord... het warme eten naar binnen werken tussen zes en zeven. Maar de laatste weken is het weer raak. Ik snap het niet, want ik heb geen instructies gegeven om me uit dat register te schrappen. Integendeel, ik heb het net weer voor drie jaar verlengd. Gisteren weer iemand van Digitenne aan de lijn. Nog voor hij zijn verhaal had kunnen doen, vroeg ik streng: Waarom krijg ik u eigenlijk aan de telefoon als ik in het bel-me-niet-register sta? Omdat u klant van ons bent en dan mogen we u tweemaal per jaar bellen, zei de jongen zonder enige aarzeling. Maar als ik nou zeg dat ik niet gebeld wil worden... dan betekent dat toch helemaal niet, antwoordde ik. Nee, zo zit het niet. Zelfs als u in dat register staat... mogen wij u als onze klant twee maal per jaar telefonisch benaderen. Als dat waar is, dan is het een idiote regeling. Want ik ben klant, abonnee of donateur... van tig-organisaties, kranten en andere clubjes. Van Bolkom tot ING... en van de staatsloterij tot het plaatselijke dierenasiel... Als die mij allemaal twee maal per jaar mogen bellen... dan kan ik nog de halve dag telefonische verkopers tevoort staan... die me een nieuwe telefoon, een verwarmingsketel, een lot, een hypotheek... of een sneuwe zwerfkat willen aansmeren. Het wordt hoog tijd voor een nieuw register. Het bel me nooit en te nimmer meer, register. Siska Dresselhuis was dat. Maandag het tochtendhumeur van Henk Westbroek.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 Shelby Lynn was dat met Why Didn't You Call Me. Het is vijf voor half elf. We gaan naar Egypte. Egypte zal ontploffen. Het leger moet het land nu redden. Twitterde Mohammed El Baradei vanochtend. Journalist Kees Schavendaal woont in Cairo om de hoek van het Tahrirplein. Kees, goeiemorgen. Goeiemorgen. Wat gebeurt daar op dit moment? Nou, uh, van alle kanten, uit uh, iedere richting komen de demonstranten met duizenden tegelijk naar het Tagrierplein, wat al overbevolkt is. Want nog nooit heeft er gedurende een koude nacht zoveel volk op het Tagrierplein overnacht. Maar de vraag is of alle mensen die op weg zijn het plein uiteindelijk wel zullen bereiken. Want er is een strenge controle en dat betekent dat de wachtrijen erg lang worden. Maar men is ook op weg naar, het, uh, naar de omroepstudio's, naar het radio- en televisiecentrum. Dat ligt aan de Nijl, vlakbij het plein. En dat gebied is ook helemaal afgesloten met tientallen panzervoertuigen en tanks. Ja, de tanks Bovendien... staan in de straten zien we ook hier op de internationale nieuwszenders, zal ik maar zeggen, de televisiezenders. Uh, nou, uh, melde het staatspersbureau MENA vanochtend dat de Hoge Raad van het Leger zometeen met een belangrijke verklaring zal komen. Is die verklaring er al? Die is er nog niet en dat kan ook nog wel uren duren, want het is duidelijk dat er uh, op de achtergrond uh, zware besprekingen aan de gang zijn... Want kijk, het leger heeft steeds het standpunt ingenomen... overeenkomstig de uitspraken van Mubarak overigens... dat het een vreemd, uh, vreedzame machtsoverdracht uh, moet worden. Ja. En het leger heeft steeds gezegd... wij zullen de belangen... En de rechten van de vredelievende demonstranten ook respecteren. Dus die verklaring die zal wel gaan over de situatie die er is. als de demonstranten verder gaan dan vredelievend demonstreren. Ja, maar goed, als die uh, El Baradei, voormalig, het voormalige hoofd van het atoomagentschap in Wenen. Uh, die tegenwoordig de oppositieleider is daar in uh, Egypte. nu uh, roept: uh, Dames en heren van het leger, jullie moeten het land redden. Jullie spelen een cruciale rol. en jullie moeten nu naast het volk gaan staan. want dat is zijn boodschap. is de vraag of het leger daarna gaat luisteren of niet. Nou ja, het, het, het leger uh, is in dat opzicht onduidelijk tot nog toe. Uh, overigens is meneer Baradij helemaal niet oppositieleider. Hij is een van de internationaal bekende vertegenwoordigers... van een oppositiegroepering. Maar goed, weer terug naar uh, jouw opmerking. Ja. Uh, het gaat er natuurlijk om, wat doet het leger als de demonstranten... ...blijven doorgaan terwijl de politiek beweert via Mubarak, via meneer Suleiman, de vicepresident... Ja. ...dat ze op een aantal wensen zijn ingegaan. Kijk, het plein en de demonstranten die zeggen Mubarak moet weg... Tegelijkertijd heeft Mubarak aangekondigd dat er wetswijzigingen komen, dat de noodtoestand zal worden beëindigd, dat uh, hij niet beschikbaar is voor de presidentsverkiezingen uh, in september, dat het parlement heeft zichzelf uh, momenteel eventjes uh, een, een uh, rust gegund, dus ja. komt niet meer bijeen. Nee. Dus de hervormingen komen eraan, ja. maar zonder dat Mubarak in een vliegtuig bij wijze van spreken vlucht naar een ander land. Saudi-Arabië bijvoorbeeld dat al heeft gezegd, kom maar bij ons. Uh, een van de demonstranten uh, twittert ook, vandaag is de derde dag van onze revolutie. De eerste nou, dag was bloedig. de derde bloedig. vrijdag. De derde vrijdag, sorry, me nee, niet kwalijk, dat schreef hij. Ja. De, de, de eerste dag was bloedig, de tweede feestelijk en de derde zou beslissend moeten zijn. Typeert dat de stemming? Ja, want uh, gisteren was er nog een, laten we zeggen, een hoopvol, uh, hoopvolle, uh, bijna af en toe feestelijke stemming op dat plein. Maar gisteravond is dat omgeslagen in een massale woede met een oproep aan uh, de andere uh, 16, 17 miljoen inwoners van Cairo en ook een oproep naar alle andere grote steden in het land om vandaag massaal te demonstreren wegens de hardnekkige weigering van. Mubarak om op te stappen. Juist, over een dik half uur begint het vrijdaggebed daar. Wat is jouw verwachting voor de rest van de middag? Nou, die, die is uh, uh, afhankelijk van wat die verklaring van uh, de militaire top uh, zal inhouden. Maar in ieder geval is het zo dat de massa is zo groot... en niet alleen, meer, uh, niet alleen maar op het uh, Tahrirplein, maar ook op andere punten. En als er dus een confrontatie gaat komen... Dan uh, zal dat weer een confrontatie zijn waarbij, uh, nou ja, laten we maar zeggen, hard gevochten gaat worden. Ja. Maar ik sluit niet uit dat het leger uh, zal proberen die confrontaties te voorkomen. Al dus Kees Gravendaal vanuit Cairo om de hoek van het Taghiërplein. Dankjewel Kees. Bijna half elf, dames en heren, einde van deze uitzending. Snel door naar Prem voor de onderwerpen van Premtime. Prem, Prem goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen Sven. Uh, wat leuk dat je aandacht had voor Cairo. Uh, zo voordat, jij, voordat ik begin. Want ik ga het hebben over een intern probleem. Namelijk wat we allemaal doen om ASO's te weren. Ik sta in Den Bosch bij het winkelcentrum. Hambaken en iedereen die wil kan langskomen. Want hier hebben ze een beleid dat als je hier wil wonen... je drie jaar lang niet in aanraking moet zijn geweest met justitie of politie. En dat je ook een zinvolle dagbesteding moet hebben. Hoe ver mag je gaan als woningbouwvereniging of overheid... om mensen te weren uit jouw buurt? Dat gaan we allemaal vertellen nadat u van de aangename stem van Dorad Negens, de hoofdpunten van het NOS-journaal gaat. Radio 1, het NOS-journaal. De Egyptische minister van Financiën zegt dat de militaire staatsgreep slecht is voor de bevolking en de economie. Volgens de minister moeten de militairen de demonstranten en het land beschermen. Hij zegt dat president Mubarak een deel van zijn taken aan vicepresident Suleiman heeft overgedragen, niet aan het leger. De Egyptische economie het doet het ondanks de wekenlange onrust naar omstandigheden goed, zegt de minister. Minister De Jager wil zijn greep op de Nederlandse bank en de AFM versterken. Op die manier moet er meer toezicht komen op de toezichthouders. Maatregelen zijn uitvloeisel van het rapport van de commissie Scheltema vorig jaar juni. Die leverde scherpe kritiek op het toezicht van de Nederlandse bank op de DSB-bank. De Consumentenbond geeft de belastingtelefoon een ruime onvoldoende. De bond stelde 50 vragen aan medewerkers achter de telefoon... Maar de antwoorden waren grotendeels fout of incompleet. Maar 17 antwoorden waren goed, waardoor de consumentenbond uitkomt op een 4-min. En Nokia gaat in zee met Microsoft om het verloren marktaandeel op het gebied van smartphones terug te winnen. Nokia had een eigen besturingssysteem, Symbian heet dat. Maar dat gold al snel als verouderd. Android-toestellen en iPhones verkochten daarom veel beter. Met Windows Phone hoopt Nokia nu het tijd te keren. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws awb Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor Zoete Woude 2 kilometer. En op de Ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag staat voor de RAI 2 kilometer. Dit is radio 1. NTR. Remtime. Rem, Rem Radacation. alle mogelijke manieren probeert het openbaar bestuur de overlast in buurten te beperken. Terwijl er op nationaal niveau wordt gediscussieerd over wat wel en niet kan, zijn lokale overheden al tijden bezig. In Rotterdam kwamen ze met de Rotterdamwet. Woningen in bepaalde buurten mochten alleen verhuurd worden aan mensen met een bepaald inkomen. In Den Bosch gingen ze verder. Nieuwe huurders moeten een zinvolle dagbesteding hebben en... Zij en hun medebewoners mochten de afgelopen drie jaar niet met de politie in aanraking zijn geweest. In Den Haag willen ze soortgelijke maatregelen. En nu komt in Amsterdam-West een woningbouwvereniging met regels om huurwoningen alleen te verhuren aan mensen die niet voor problemen zorgen. Hoe ver mag je gaan als overheid? Is deze ontwikkeling van het weren van mogelijke ASO's goed of slecht? Bel me op 0800-1121, geef me uw mening. U kunt mailen naar primtimeapenstartntr.nl en de tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's We zijn in Den Bosch in de wijk Hambaken bij het winkelcentrum Hambaken. U mag hier naartoe komen als bewoner als u uw mening wil geven. Ik sta hier. Dag meneer, wie bent u? Uh, had je al toen... Uh... U hebt hier een winkel die ons ook wat stroom heeft voorzien. Dank u wel daarvoor. Hoe lang heeft u deze winkel al? Uh, acht jaar. En is de buurt veranderd? Want al twee jaar hebben ze nu de maatregelen om mensen te weren. Sinds 2009. Merkt u het effect ervan? Nou, niet sinds 2009. Het is uh, eigenlijk uh, in die acht jaar dat ik hier zit... is heel veel veranderd, heel veel gedaan. Maar het is... Uh, uh, ja, sec naar die... Uh, de wet of activiteiten wat de overheid wil, is dat heeft dat is, uh, weinig uh, bijdragen. Het is puur het probleem dat wij, dat mensen samen een en ander gedaan hebben... plus dat het hier een nieuw winkelcentrum staat. Dus dat is uh, ja, op zich wel wat veranderd. Maar alleen je kunt de, de mos niet loskoppelen van de rest van de wereld of van, de, uh, van Nederland. Als het overal slecht gaat, kun je niet zeggen dat het in de handbak goed gaat. Ja. Dus, ja. En, en wat zijn de specifieke problemen die handbaken heeft... Ja, want voor, voorheen was het hangprobleem, eh, de criminaliteit eh, van eh, harddrugs tot aan uh, softdrugs, allerlei dingen. En die problemen, eh, het is niet alleen maar doordat, doordat het in de wijk zelf gekomen, maar er zijn, dit is een plaats wat een strategisch goed staat voor iedereen. En iedereen, die is snelweg, alles staat hier eh, om de hoek, in principe de problemen die komen buiten de wijk hier naartoe, niet van de wijk, want de wijk is, is al goed. U bent ondernemer hier. Um, is het een beetje moeilijk ondernemen als zeg je nou, Prem, ga niet te Nederlands doen. U bent van Turkse afkomst, dus u, u moet dat klagen. Niet gaan overnemen, gaat het nou een beetje lekker? Of, uh... Dat gaat heel goed. Want ik ben blij dat ik hier in deze wijk zit. Uh, dan vergeleken met een andere wijk, want ik zit hier veel te goed. Ik moet hier eigenlijk, ja, ja je hebt hier bepaalde probleemmensen. Maar ja, ook met die probleemmensen moet je proberen om te gaan. En moet je gewoon iedereen in de, de vaart laten. Tuurlijk, ik wil dat gewoon die, die alle slechte dingen in de wijk weggaan. Maar je, je kunt het eigenlijk uh, weinig, want waar moeten die mensen naartoe? Alleen, wat doet de overheid? Die problemen schuiven van de ene naar de andere. Nou, stel dat als Den Bosch deze wijk eigenlijk wil uh, knelvrij, uh, dat wil ik heel graag. Maar waar moeten die gasten naartoe? Die gaan naar een andere wijk, die gaan daar de boel terroriseren. Ik vind eigenlijk, ze moeten niet de problemen schuiven, de problemen oplossen. En wat is oplossing? Dagbesteding voor de jongeren uh, en voor oudere mensen, voor al die dingen. Die voorzieningen moeten ze treffen. Oké. Okay. Ja. Nou, heeft u net zoals... Hartstikke bedankt trouwens. Heeft u net zoals deze meneer een de mening? Bel me dan op 0800-1121. Mail naar primtimeapenstaatntr.nl Of tweets kunnen naar hashtag Primtime Radio 1. Want we zijn niet of wel in de ghetto. As the snow flies. On a cold and grey Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Goedemorgen Ruud Sikking, eerst je met de microfoon bij je Want yeah. alsjeblieft. Is uh, handbaken een ghetto? Wel nee. Was het ooit een <laughs> ghetto? Woon... Nou ja, er zijn hier wel eens voor problemen geweest. Maar ik woon hier 15 jaar, ik woon hier goed en ik woon hier heel erg plezierig en ik wil ook niet weg hier. Wat waren de problemen, mevrouw Marijke van Nunen waarmee uh, uw microfoon Ja, wat waren de problemen waarmee de wijk geconfronteerd was? Uh, hoe lang woont u al hier? Ik woon, uh... De microfoon voor u. man. Ja, sorry, maar ik woon sinds 1973 woon ik er eigenlijk hier. Ik ja. ben wel eventjes thuis, maar ik ben toch weer terug. Want omdat ik dus altijd toch wel uh, ja, mijn stekking hier heb gevonden, zeg maar, vind ik het hier toch prettig wonen. Maar wat waren de problemen die hier waren? Ja, inderdaad, de hangjongeren en dat we daar dus wel een beetje meer van af zijn. Want we proberen toch de jongeren in een goed ja, vakje te zetten, zeg maar. Ja. Door middel van, nou God, met de jeugd extra, extra oplossing te maken. Dus we doen bijvoorbeeld voor de ouderen, doen de jongeren nee, maar mee even, werken. Nee, wat waren de specifieke problemen hier? Ja, specifieke problemen dat, ja, met de jeugd dan... Oké, okay, die hingen, ja. zorgden voor criminaliteit... En ja, als ze bijvoorbeeld uh, auto's tegenhouden en dan zeggen van nou god, uh, ja, dat het niet goed gaat of dat ze iets moesten doen bij wijze van spreken, dan ja, allemaal die soort dingen. Ik okay. ben er niet zo heel goed mee op de hoogte, maar in ieder geval, dat zijn dus wel de problemen geweest. Ron, maar die Ronny, zijn gelukkig opgelost. Nou, Rodney Weterings, u bent PvdA-wethouder in Den Bosch. Ja, klopt. Uh, hoe lang bent u al actief hier in de lokale politiek? Uh, ik ben hier wethouder sinds 2006. Oké, okay. en daarvoor was u ook gemeenteraadslid? Nee. Woont, woonde u in Den Bos? Ja, ik heb zelfs in deze wijk gewoond. En hoe lang hebt u in deze wijk gewoond? Ik heb hier gewoond van 95 tot 99 geloof ik. Wat voor wijk was het toen u hier? Uh, nou, toen was het een wijk waar, die, uh, uh, waar beslist problemen waren. Dat is net al aan gerefereerd. Hè? Ja, hangjeugd, vernielingen, uh, andere vormen van overlast. Uh, woningen die aan het verloederen waren. Toch wel op sommige plekken de openbare ruimte die verloederde. Ik woonde hier destijds aan de rand van de wijk in een, in een flat... die net gerestaureerd was, althans de binnenkant. Dus dat geluk, dat geluk had ik. Uh, dus ik ben een beetje gekomen op het moment dat... Uh, nou ja, zoals, zoveel wethouders, zoals zoveel gemeentebesturen in Nederland... iedereen begon te beseffen dat die wijken waar het slecht ging... Uh, een steuntje in de rug nodig hadden. En dat is toen eigenlijk net begonnen. Jullie waren in Den Bosch, want nu is er zoveel heisa... over Rotterdam en Den Haag, die maatregelen willen nemen. Maar jullie zijn al heel lang geleden in Zuid begonnen... hier met een soort experiment. Want wij uh, zijn in 2004 in Bart Zuid. Dat is een wijk die ligt wat dichter tegen het centrum aan dan deze wijk begonnen met het screenen van mensen op criminele antecedenten... om te voorkomen dat die wijk bevolkt wordt met mensen die wat op een kerfstok hebben... en dat ook praktiseren in die wijk waar ze gaan wonen. Dat doen we dus nu zeven jaar lang. Uh, en dat leidt aantoonbaar tot minder mensen met dat soort antecedenten in de wijk. En dus ook uh, aantoonbaar tot het uh, terugdringen van de overlast. In de die, leefbaarheid in de wijk, in de wijk ja. werd vergroot. Precies. Toen kwamen jullie in 2009 met het experiment hier. Wat waren de, de, de, de, de Waarom dat experiment vanaf 1 oktober 2009? En wat waren de... Ezen die werden gesteld. Uh, nou, er uh, is vaak altijd een incident dat leidt tot dat soort maatregelen. Hier hebben we, net als in Gouda, uh, een groepje uh, jongeren van allochtone afkomst gehad... die uh, stenen gooiden naar bba bussen uh, en dat was, uh, nou, toen, toen stond de problematiek hier op scherp dat als je een brandend platform op grond waarvan je ook kon ingrijpen toen hebben we gezegd, nou, we willen hier ook gaan experimenteren met, uh, met selectieve woningtoewijzingen en niet zomaar iedereen kan hier in de wijk gaan wonen want er zijn hier gewoon een aantal straten die aantoonbaar door een hoeven zakken en, uh, terwijl er aan de andere kant heel veel mensen zijn die wat willen met die wijk hè, die dat positieve energie instoppen, die mensen moet je steunen uh, Toen hebben wij gezegd, we willen op, uh, ook hier gaan screenen op, uh, op criminele antecedenten. Je mag drie jaar lang niet in aanraking zijn gekomen met politie en justitie... als het gaat over drugs, uh, geweldscriminaliteit en uh, vermogenscriminaliteit, inbraken en zo. Maar uh, we willen ook mensen aantrekken in deze wijk... die iets kunnen toevoegen aan de kwaliteit van leven in deze wijk. En dat zijn dus op te beginnen mensen die een zinvolle dagbesteding hebben. Uh, dus... maar, maar geldt dat ook voor kinderen... Dus als ik hier kom en ik, mijn kinderen zijn nu 24, 20 en 18. En stel dat een van mijn kinderen... wel of, of, of zeg, Ja, dat, ook, geldt, dat, korte zijn, dat geldt ook voor je kinderen. Ook als die kinderen 12 ja, zijn. Dus je mag zelf niet in aanraking zijn geweest met uh, justitie. En kinderen vanaf 12 jaar mogen niet geregistreerd staan als veelpleger. Um, Ruud Sikking, dan woon je hier in de wijk. En dan komt zo'n wethouder. Uh, trouwens luisteraars, hij is op P van de A-wethouder. En vaak klagen we op P van de A. Maar ja, ik moet zeggen dat ik het eens ben met het beleid. Hier, hier was het een initiatief van de linkse partij, hè? Welke partij? Welke partij? Nou, ja, dus he, van, uh, samen met mijn collega die nu niet meer in het college zit, Geert Snijders en ik. Uh, wij hebben de, hier dit pleidooi gehouden voor die uh, selectieve woningtoewijzing. En de wijk is nu uh, uh, uh, bestuurlijk in handen van een GroenLinks-wethouder... die hier wijkwethouder is, die ja. hier eigenlijk de verbetering van de wijk trekt. Maar is het wel grappig, want in Den Haag <laughs> is er een voorstel gedaan van de VVD... om mensen te weren en de lokale PvdA in Den Haag is tegen die, die maatregel. Uh, ja, uh, ik wil niet te veel zeggen over de PvdA in Den Haag... maar uh, net zoals uh, lokale partijen van elkaar verschillen... verschillen ook landelijke partijen die lokaal, uh, uh, lokaal actief zijn... erg. Ik moet eigenlijk mijn vriendje Rabien Beldeelsen gaan bellen, laat hij even contact opnemen met u meneer Weterings. Maar meneer Sikking, u bent zit dan hier in de wijk, dan komt er zo een uh, bestuurder die komt met dit idee. Hoe werd het ontvangen hier in de wijk? Ik uh, denk dat over de algemeen de bewoners wel blij zijn met alle maatregelen die de gemeente genomen hebben. Het een beetje jammer is dat we weinig invloed op hebben gehad. Hoe bedoelt u weinig invloed? Uh, uh, het plan was helemaal klaar toen het hier kwam. De bewoners zijn weinig gevraagd. Maar er is wel gelijk toen daarna een klankbordgroep opgericht om uh, uh, ja, te controleren of inderdaad alles uh, goed werd uitgevoerd. En we zijn, het is begonnen in oktober 2009, de Weterings. Zijn er alle resultaten merkbaar? Ja, het gaat om een gebied van 916 woningen. Dat ja. zijn dus veel minder woningen dan hier staan. Dus om ja. een aantal straten. Daar hebben in die periode sinds 1 oktober 2009 3500 mensen gereageerd op vrijkomende woningen. Ja. Er verhuizen hier gemiddeld 65 mensen op jaarbasis. Ja. Dus een heel klein groepje. En we hebben 52 keer nee gezegd tegen een huishouden. Waarvan, dat zijn dus 46 unieke huishoudens. Dus ja. er waren nog 6 huishoudens die hebben het daarna gewoon nog een keertje geprobeerd. Ja. Dat is opnieuw nee tegengezegd. Maar weten die mensen dan als u ze weegt dat ze geweigerd worden? Ja, dat wordt ze verteld. En wat is dan de reactie? Uh, nou ja, uh, mensen weten dat hier selectieve woningtoewijzingen geldt. Dat adverteren we ook mee. Uh. Uh, en mensen krijgen dus, uh, uh, ja, je wordt met reden afgewezen. Luister, als je moet echt kijken, Momo is de webcam aan. Oh, de webcam is niet aan wat jammer, want je ziet hier een lokale bestuurder die echt straalt en trots is op zijn beleid en erachter staat. Er staat ja, zeker. er ook echt vier achter. Ja, maar je mag die wijk niet in de steek laten. Ja. Dat je moet op enig moment... genoeg is genoeg. Het is hier mooie wijk, Ruim van opzet. Grote woningen. Mensen wonen hier graag. Dicht bij het centrum. Dicht bij uitvalswegen. Um, ze hebben hier jarenlang geleden onder dat eenzijdige woningbezit. Onder de toestroom van mensen die meer kwaad... dan goed willen op de plek waar ze wonen. En dat moet je op enig moment gewoon een halt toeroepen. Je mag de mensen die wel wat willen met hun wijk... die daar energie in willen stoppen... niet in de steek laten. En dat doen we hier. Wim de Waard, goedemorgen. Goedemorgen. Wat bent u officieel bij uh, woningbouwvereniging Eigenhaard in Amsterdam? Ik ben de Amsterdam. woordvoerder van Eigenhaard. U bent de woordvoerder. Oké, okay. ja. wat is jullie plannetje wat jullie willen gaan uitvoeren in Amsterdam-West? Ja, het lijkt heel erg wat er, op wat er in Den Bosch is gebeurd. Wij hebben een uh, dijk in uh, Nieuw-West, dus is de buurt. Er zijn circa 400 woningen. Nou, is dus nu sprake van heel veel drugsoverlast. Uh, er zitten veel, relatief veel junkies en dat trekt weer dealers aan. Uh, wij hebben nu met de politie afgesproken dat... Uh, ...kandidaathuurders daar gescreend worden op hun drugsverleden. Dus dan kijkt de politie van, nou wat is de afgelopen twee jaar... ...wat heeft deze kandidaathuurder op zijn kerfstok... ...voor wat betreft uh, drugsgerelateerde criminaliteit. Als daar dan voor de politie kan dat aanleiding zijn om tegen ons te zeggen... ...die persoon moet je niet in die wijk toelaten. Dat is het hele plan. Maar bij u, meneer Weterings, hoe wordt er hier gescreend? Wij screenen op crimineel antecedent. Ja, maar hoe komt u daar? Gaat u bij de politie? Ja, dat is een, het is een samenwerkingsproject van gemeente, de woningbouwcoöperatie en de politie. He, dus, uh, maar wie neemt de beslissing? Uh, de beslissing wordt genomen door, uh, in het woonservicesysteem. Dat zijn de samenwerkende woningbouwcoöperaties die uh, uh, informatie verzamelen over, een, uh, over iemand die een uh, uh, beroep doet op bewoningen. Uh, zegt op een plek te willen wonen. Uh, en ik uh, zeggen, uh, uh, ja, daar wordt de beslissing genomen. De minister heeft tegen ons gezegd ook, de vorige minister ook al, dat het niet mag. Uh, ja, want daar hoor ik net, ja, toe, de precies. vorige minister van justitie. Wat... Van, uh, nee, van volkshuisvesting. Dus uh, wij kregen in de tijd van minister van der Laan uh, uh, brieven van uh, beste wethouder of geacht uh, college, uh, dit mag u niet. Ja. En toen hebben wij gezegd, van, dan legt u uh, intussen maar eens even uit waarom het niet mag. En daar willen we ook over praten, maar we gaan wel door. Uh, en toen heeft de minister op enig moment ook eieren voor zijn geld gekozen. Want je ziet die beweging elders in het land ook op gang komen. Ja. En heeft gezegd, zorg dan wel voor een wettelijke basis. Hè? En ja. nou, Wij gaan onze selectieve woningtoewijzing hier in de stad... dus ook onderbrengen in die Rotterdamwet... om ervoor te zorgen dat alles wat wij doen... want het is nogal wat. Hè? Nee, je... maar, maar, maar punt voor punt. Want anders, mijn vraag is aan u, meneer uh, Wim de Waard... van woningbouwvereniging Eigenhaart in Amsterdam. Jullie laten de beslissing over aan de politie. Ja. Ja, ja wij, wij geven de gegevens van de kandidaat te door aan de politie. En ja, die checkt binnen haar eigen gegevens van, nou ja, uh, he, vervolgens de, de... politie geeft een advies. ...afspraken die ja. wij hebben met de politie, kan deze persoon hier wel of niet wonen. Precies. Dus, en dat is een verschil met Den Bosch, want hier trekken ja. jullie ook wooninformatie, zeg maar, van andere woningcorporaties. Ja, het gaat om twee dingen. De politie geeft een advies om... Van, eh, voldoet deze meneer of mevrouw of dit huishouden... aan het criterium dat jullie stellen. dat is één. En twee kijken wij van... Als je, en als dat in orde is, dan zeggen wij... kun je ook nog een contract overleggen waar het blijkt... dat je tenminste 16 uur per week betaald werk verricht... of vrijwilligerswerk, en dan bent u hier welkom. Ja, dus het, de clue zit hier ook... dat je een zinvolle dagbesteding moet hebben. Ja. Meneer De Waard, die regel hebben jullie niet bij jullie. Nee, nee, nee. Bij ons, wij, wij letten voor die sec op, uh, op, op, op drugsantecedenten. ja... Het uh, is een wijntje met, met over het algemeen veel ouderen. Uh, ja, wij gaan in die zin niet zozeer over wat mensen in hun uh, privéleven doen. Het is ons echt in die buurt uh, te doen om, om, om drugs uh, overlast tegen te gaan. Oké, okay, we gaan nu naar wat bellers. Ik, u, u kunt allen meedoen. Uh, Moulay, je bent 25 jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, Tim. Hoi, ja, ik bel uh, zelfs uh, van Limburg uit Rolmond. Ja. En uh, bij ons is een uh, heel uh, slechte naam bekend, de wijk Donderberg. En ik ben zelf 25 jaar en ik kom zelf uit die jongere omgeving. En ik merk dat vaak de, de overheid krijgt krijg heel vaak de slechte naam. En ik zie dat uh, ja, dus van Den Haag is overgemaakt, 2 miljoen door ons, naar onze wijk. Ik zie geen veranderingen gedaan. Ik zie alleen meer stadswachters aan politie. En dat doet alleen de druk meer zetten bij ons in de wijk. Ik zie die jongeren daar een probleem blij mee zijn. Moulaan, nu is ja. mijn vraag. Je ziet in Amsterdam en in Den Bosch. Zou jij toejuichen als in Roermond, waar jij vandaan komt, ook deze maatregelen zouden worden ingevoerd? Nee, ik denk het niet. Want ik denk dat gewoon van onze wijk naar een andere wijk gaat. Maar dat lost ook niet zoveel op. Want dan kom je die mensen, dezelfde mensen en dezelfde problemen blijven dat nog steeds in je stad hangen. Dus ik denk dat we daar de Chinese stappen verder mee komen. Ogenblikje, meneer Weterings, u verschuift het probleem. Want die mensen gaan elders naartoe. Uh, uh, nee. Uh, die mensen die wonen al ergens voordat ze reageren op een woning hier. Dat zijn geen dat daklozen die reageren. Die wonen al ergens. Die kijken dus verder naar plekken waar ze dan misschien wel die woning kunnen betrekken die ze graag willen. Maar je moet twee dingen doen. Je moet voorkomen dat een wijk door zijn hoeven zakt. Dat er mensen komen wonen die pro mogelijk problemen veroorzaken. Dat is één. En twee, je moet moet aan de voorkant zorgen voor perspectief voor mensen. Dus werken aan toeleiding naar de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie. Voor voorschoolse opvang voor uh, gezinnen. waar Maar dan de plus de... voor verzieken ze andere week waar uh, ze uh, zitten. Waar ze wel uh, drugs anders plegen. Dat, uh, dat is jouw punt toch, Molai? Ja, nee, maar, ja, maar ik vind... Maar alleen wat ik vind dat heel vaak van de mensen die worden gezegd dat ze dat eigenlijk niet kunnen opnemen, dat, dat, ja, dat wordt ergens geschreven, maar daar wordt niet voor geholpen en dan komen die mensen niet aan, de, aan een aanmerking voor hulp. Maar Mulai, mulai, mulai nu heb ik een vraag. Week, mulai, niet, ik, mulai helpen, ja. ik heb een, een persoonlijke vraag aan jou. We leven allemaal in dit land samen. Ja? Als jij een asociale klootzak bent die, die, die een ja? buurt verziekt, waarom moet ik je helpen? Ik bedoel, blijf weg. Trouwens, luisteraars, de webcam is weer ja. aan, dus u kunt hier de trotse wethouders zien als u dat wilt, gaan naar de site. Maar Moulay, waarom is het mijn taak om jou te helpen als jij een sociale patje peer bent? Oké. Okay. Ja, ik, ik vind dat wel, maar ik vind dat je die mensen wel moet helpen. Maar ik moet hier over... ook... Okay. Oké, ja, Moulay moet ophangen. Ik heb een aantal tweets uh, tuurlijk, en, uh, van de positieve partij, tuurlijk, okay. en dan meteen in het oude Police. Rusland vragen hoe ze het daar doen. De NL-vlag vervangen door een rode... Uh, uh, waar aan de andere kant van de wereld voor vrijheid wordt gevochten, wordt het hier beperkt. Lang leven Bruin 1 die de statieregels niet vreemd is. Probleem oplossen door alles eerlijk te verdelen en niet de andere kant opkijken als er wat aan de hand is. En later lopen klagen dat het misgaat. Dat is van Harm En Carolien zegt, ik hoor een opmerking over woningtoewijzing. Mensen met een aantoonbaar criminele antecedenten krijgen in bepaalde wijken geen woning toegewezen. Maar waar worden deze mensen dan geplaatst? Hoe zit het dan met het risico dat de problemen zich naar andere wijken uh, verplaatsen? Rotnie Weterings, PvdA-wethouder in de bos. Kijk, um, ik ben het heel erg eens met uw beleid, maar ik merk ook dat iedere keer als ik deze discussies voer, dat mensen mij verwijten dat ik een rechtse asociale klootzak ben, omdat ze zeggen: hoe zit het met die hulp aan de zwakkeren? Um, je kan mensen die zich misdragen in de buurt... op twee manieren bekeken. De ouderwetse, zeg maar, linkse gedachte... was verheffing van het volk. Dus ik ben blij met de maatregel. Maar waar ik erg twijfel over heb... is waar zitten wij nu met de verheffing... van het volk? De verheffing van de asociaal... naar het sociale. Wat doen we daaraan? Nou, we doen dus twee dingen, zei ik net al. Voorkomen dat, uh, dat straten of woonwijken... overbelast raken aan de ene kant. En aan de andere kant, hè, want uh, dan ben ik... een linkse asociale klootzak... is ook gewoon nog dat verheffen van die mensen. Dus dat als mensen beetpakken en zorgen dat ze perspectief krijgen. Het is altijd van tweeën één. Die selectieve woningtoewijzing staat ook in onze stad niet op zichzelf. Goedemorgen mevrouw, u kom naar de bus. Wie bent u? Uh, mijn naam is Mabel. Uh, woont u hier in de buurt? Ik woon hier in de buurt. Ja, nou ik sprak... Sorry, maar ik weet je Problema, niet. ja, mijn redacteur. Ja, <laughs> net. Ja, en uh, nou, my, my, ik wil eigenlijk iets vertellen. Dat er eigenlijk ook een keerzijde was. Vrienden van ons hadden gereageerd op een woning hier aan de overkant, op de trompet. En uh, omdat zij dus geen uh, volledige dagbesteding hadden, kregen ze die woning niet. Dus ik vond het, ja, het heeft natuurlijk ook zijn keerzijde. Maar um, als ze geen volledige dagbesteding hebben, kan jij als overheid niet weten... of ze dan gaan rondhangen en als ze een dagbesteding hebben... dan hebben ze iets te doen en dan hangen ze minder. Ja, maar het zijn gewoon hele nette mensen. Ze hebben kinderen. En het was dus echt niet de bedoeling dat ze hier op de handbaken gingen rondhangen. En ik mag aannemen dat uh, ja, dat, dat ook wel bekend mag zijn als ouders zijnde, dat dat niet de bedoeling is. Dus dat vond ik eigenlijk ook wel heel erg jammer. Hele, hele nette mensen, hele leuke kinderen. Okay, even, kom, loop mee naar de bus, want Ronald Weterings is hier. Nee, maar dan kan je zijn gezicht zien als hij reageert. Okay. Ron, uh, sorry, uh, uh, uh, Rodney Weterings. Rodney, Weterings, PvdA bestuurder. Wat die mevrouw zegt, kijk, ik was ooit een tijdje werkloos... voordat ik student was. Maar iedere buurt waar ik kom wonen, ben ik een verrijking. Dus wat je nu doet, is goede mensen met kinderen... die geen zinvolle dagbesteding hebben weer. Wat op de lange termijn een heeft. Oh, het is beslist zo, hè, van... Uh, je... Je maakt een aantal criteria waarbinnen je moet opereren. En het is beslist zo dat een aantal mensen aan de, eh, om het onterecht te reden... aan de verkeerde kant van die criteria terechtkomen. Eh, maar dat is geen reden om niks te doen dus dat accepteer ik voorlopig maar even. dat is ook de reden waarom we heel precies met elkaar volgen. Luisteraars, ik kan dit, ik kan er niet winnen van deze man. hij nee, is echt goed. U, u, u herkent het gewoon en zegt: oké, okay, dat ja. is de prijs die we moeten maar, betalen. ja, maar dat is tegelijkertijd, je doet nogal wat. Hè. we proberen heel precies in beeld te brengen wat de effecten zijn van wat we doen. dat laten we ook door een onafhankelijk bureau monitoren en zo. Ja. Leg ook netjes verantwoording over af. en het is ook nogal een ingreep. Hè. je beperkt het recht van mensen vastgelegd in het Europees verdrag voor de rechten van de mens om zelf de plek te kiezen waar ze wonen. Ja. Ja. dat is nogal wat. dat doen we, dat doen we ook helemaal niet lichtvaardig over. Uh, maar dat, dat is allemaal voor ons geen reden... om wijken door een hoeven te laten zakken. Je dus moet mensen zegt, steunen die positieve energie willen stoppen. Ik zoek de randen van wijken. de wet op om de weken te beschermen. Precies. Goedemorgen, Beb uit Amsterdam. Hallo, goedemorgen. Zeg het maar. Ik ben tegen het uh, uh, zitten van mensen bij elkaar in de ghetto... die er wat minder uh, ja, goed of slecht wil ik niet eens over praten. Maar ik, ik woon zelf in een, in een, in een bu buurt waar... Uh, Rijk een arm en half arm of rijk door elkaar wonen. Welke buurt is dat? Of? Dat is de en Dat is nieuwbouw. En we hebben koophuizen, uh, vrije sector. Ik ben een sociale huurster. Ik ben een, laten we zeggen, oudere hangjonger. Ik heb ook geen uh, werk. Dat hoeft ook niet. Maar ik, ik denk, je moet elkaar opkrikken. Je moet gewoon laten zien dat er andere mensen zijn... en niet alles bij elkaar... ...doen waar Bep. mensen zich Maar uh, Beb, is, is het bij de Westerdok niet de buurt waar het begin is? Kijk, hier zaten ze met de buurt, hè, meneer Weterings, waar het al verloederde... ...waardoor ze maatregelen moesten nemen. En jij zit ja. in een buurt die nog niet verloederd is. Nee, maar die gaat ook niet verloederen. Want je helpt elkaar dan toch? Ja, dat is wel waar. Hartstikke bedankt voor het bellenbeb. Luisteraars, ik krijg van Eddepet een, een, een mail. Screenen, dat deed de Stapel toch ook? Tegenwoordig word je wel verraden in dit land, dus. Uh, en Niels Bosman, onze vaste mailer, zegt. Oh ja, heer Pakenbeer, die kwam eentje. Screenen waarop een niet bestaand PVV-lidmaatschap. En Jamal El Kadouri schreef. Maar een crimineel is pas schuldig van crimineel gedrag als men iets illegaals doet. En niet voor discriminatie vanwege de historie van iemands fout. Ja, meneer uh, Weterings. Eens een dief, altijd een dief. Dat is een beetje wat u zegt. Nee, dat doen wij dus niet. Daarom zeggen wij ook, je, mag, je moet voor een periode van drie jaar lang niet in aanraking zijn gekomen met politie of justitie. Daarin zit ook het perspectief dat je leven kunt beteren. Na drie, jaar lang, na drie jaar kun je dus gewoon weer reageren op een woning die hier vrijkomt. En nogmaals, het is van twee 1 het is repressie, geen aanraking met justitie of politie. Aan de andere kant ook, structureel. Perspectief bieden. Die twee dingen gaan hand in hand. Wim De Waard, laatste woord van jou. Jullie gaan. Wanneer ja. beginnen jullie met dit beleid bij eigen haat? Begin. Als het goed is begin Het moet nog even naar de gemeenteraad. Uh, en als u het goed kunt, dan uh, beginnen we in uh, ja, drie maart. Wim, mocht, toepassen. Mochten jullie problemen hebben, uh, Ronald Weterings... Uh, je weet oh, de Weter. uh, uh, sorry, Rodney. Ik zeg steeds Ronald. Sorry, Rodney. Mm -hmm. Rodney Weterings, uh, haal die naar Amsterdam, want daar zitten ook alleen maar Daars. En misschien dat ze iets van die zuidelijke Daars kunnen leren. Ik wens u veel succes, want ik ken een heleboel mensen in Amsterdam die niet graag zo leuk zouden hebben... als het in hun buurt wat beter gaat. Uh, ik ga tenslotte naar de bewoners. Uh, meneer Sikking, kunt u mij even uitleggen als iemand... Nu hier komt wonen, maak maar reclame voor de week. Wat is het mooie hier in de week nu? Nou, er is um, heel veel hier. Er zijn veel voorzieningen. Er is, um, goede scholen zijn hier. Uh, er zijn ruime huizen. Uh, er zijn heel veel uh, verenigingen op allerlei gebieden. Uh, we hebben hier een mooi winkelcentrum nu met uh, goede winkels erin. Ja, ik denk, dat is gewoon alles om hier een prettig leven te hebben. Oké, okay, ik wil iedereen uh, bedanken. Hartstikke bedankt ook dat u bent gekomen naar de bus. Ik dank alle gasten, alle deelnemers en de luisteraars. Met name Ati Adenhout en kleindochter Johanna die iedere vrijdag als Johanna daar naartoe gaat... samen naar Primtime luisteren. Dit programma is mogelijk gemaakt door de Nederlandse belastingbetalers... de financiers van de publieke omroep. Redactie Sulema El Galdi, Anouk Tulner en Rien Aerts. Die doet ook social media, internet. Productie Hans Twint en Momo Sarou. Techniek, logistiek en transport. Parttime fotograaf Bart Daatzelaar. en luisteraar... Bart en Momo waren er vanochtend om kwart over acht al hier. Eindredactie-ergie Barbara van der Klis. Zo Ster, Nieuws en Felix Beurders... Gids.fm, wie de herkansing gisteren heeft gemist. Morgen zaterdagmiddag om 5 uur op Nederland 2 is de herhaling. Maandag ben ik er in Jalla weer. Nummer steed en rot wetering. Succes met je mooie werk hier in Den bos. Troskamerbreed gaat voor de verkiezingen het land in. Morgen live vanuit Maastricht.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 In Troskamerbreed van 11 tot 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De vergrijzing slaat toe. Half Nederland gaat met pensioen.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 Je nieuwe toekomst begint op de emigratiebeurs. Daar vind je alle informatie.